Levi van Eck met het NOS-journaal. Oostenrijk versoepelt de maatregelen tegen het coronavirus. Nu mogen inwoners alleen naar buiten om boodschappen te doen of om een stukje hard te lopen. Vanaf 30 april is het weer toegestaan om met maximaal 10 mensen tegelijkertijd samen te komen. Wel moet er voldoende afstand van elkaar gehouden worden. Begin mei gaan in Oostenrijk de kappers weer open en half mei kunnen ook de restaurants de deuren weer openen. Over een maand volgen de hotels... In Oostenrijk zijn 550 coronadoden geregistreerd. MBO-studenten moeten hun basisbeurs behouden als ze besluiten een tweede opleiding te gaan doen. De MBO-raad zegt dat door de coronacrisis het toekomstperspectief voor sommige opleidingen sterk verslechterd is en dat het daarom voor die studenten mogelijk moet worden gemaakt om zich om te scholen. Vooral de horeca- en evenementenbranche wordt hard geraakt. De MBO-raad heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Die debatteert morgen met de onderwijsminister Slop en van Engelshoven. In Genua wordt vandaag de nieuwe Morandi-brug afgebouwd. Het laatste brugdeel wordt geplaatst... waardoor het oostelijke en westelijke deel van de Italiaanse brug... weer met elkaar verbonden zijn. De brug stortte in op 14 augustus 2018. 43 mensen kwamen om het leven. De Italiaanse wegbeheerder Autostrada werd verantwoordelijk gehouden... vanwege achterstallig onderhoud. Daarom mocht dit bedrijf de herbouw ook niet uitvoeren... Dat is gebeurd door bouwbedrijven uit Genua zelf. Vodafone Ziggo stelt vanaf vanavond al in ruim de helft van Nederland 5G beschikbaar. De telecomprovider wil op die manier de concurrentie voor zijn. Voor de Nederlandse consument heeft dat nog weinig effect. Er zijn nog maar weinig mensen die 5G hebben op hun toestel. En vooralsnog ligt de snelheid niet bij 4G. Het weer, het is bewolkt en in het westen valt op steeds meer plaatsen regen...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 Live. Dit is ZFM. Even een beetje die alternatieve veren weer eens een beetje op schudden. Dat uh, doen we dan met uh, dit nummer. Uh, bovendien is het ook een beetje sentiment uh, eerlijk gezegd hoor. Uh, dit nummer uh, te draaien van Morrissey. Uh, toen hij nog uh, deel uitmaakte van de smet. Een nummer dat heet Big Mouth Strikes Again. Uh, leuk was er in de jaren 80 uh, zo'n lijstje op de dinsdagmiddag. Toevallig is het ook uh, dinsdag 28 april. Uh, daar was dan een, uh, een hitlijst, een alternatieve hitlijst. En die noemden ze dan de Verrukkelijke 15. En de, daar zal ongetwijfeld dit nummer ook wel in hebben gestaan. Welkom uh, op deze dinsdag, 28 april. Ik zei het al, het is een dag na Koningsdag. Wat uiteindelijk is omgevormd na Woningsdag. Want we hebben het allemaal thuis moeten vieren. En uh, we hoorden alleen maar in het nieuws... dat er uh, behoorlijk wat uh, uh, ontwikkelingen zijn uh, met uh, versoepeling... als het gaat om uh, de beperkende maatregelen met het C-woord. Ik heb nog soms moeite om dat uh, woord uit te spreken... dus ik hou het maar bij het C-woord. Bovendien, het uh, beheerst een flink deel van het leven. Ook die van mij. En dan lijkt het net alsof er ontzettend veel gekken weer uh, bezig zijn... ...die wat vinden. Uh, nou, zal ik zeggen, uh, er is één gek... ...en die staat toevallig nu achter deze microfoon... ...en uh, misschien ben ik dan nog net niet de dorpsgek... ...maar laat ik dan maar gewoon doen, doen, doe ik al gek genoeg. Dat zijn de wijze woorden die mijn moeder mij ooit heeft uh, ingepeperd. Dus dat doen we dan ook maar straks uh, in uh, deze uitzending. Natuurlijk het uh, laatste nieuws, of in ieder geval het nieuws... Uh, ...door de bril bekeken van Jelmer. Die, uh, die komt om half elf uh, telefonisch de uitzending in... Kwart voor elf een wethouder. Want we hebben weer een collegelid. En dit keer is het de beurt aan Joop Berendsen. Er is alle aanleiding toe. Het heeft te maken met een duurzaam afvalbeheerplan. Maar ook schijnt de wethouder nogal erg succesvol te zijn met een minima-regeling. Tenminste, die hebben ze dan bedacht. Niet alleen is dat uit de koker van het college gekomen... maar eigenlijk is dat min of meer ook een beetje aan de hand van de gemeenteraad gedaan. Want die hebben het in slot. Uh, daar een besluit over genomen. En dat heeft alles te maken met de gemeentelijke zorgpolis. Want dat schijnt een succes te zijn. Dus uh, we willen van Joop Berendsen wel eens weten... waar dat nou aan ligt. Dan om kwart over elf, Mick Boskamp... met zijn uh, ja, bijdrage als het gaat om de huidige omstandigheden waar we in leven. En om half twaalf doet Ben Zonneveld nog een keer de dagelijkse groet. En dan hebben we het, uh, het uh, gedeelte wat betreft de mensen in deze uitzending... wel weer gehad, eerlijk gezegd. Ik heb hem wel eens een uh, paar keer gedraaid hier uh, bij uh, dit uh, programma... tussen tien en twaalf. En dat is Mirjam West. En haar uh, nummer uh, die ze heeft opgedragen aan haar zoontje. En dat nummer dat heet I'm Not Asking for the Moon. The only thing we've learned...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 happy Dus ook een uh, briljante uh, liedschrijver Deze Elton John deed hij samen met uh, onder meer Bernie Tobin. Ja, je merkt het wel een klein beetje. <laughs> ik, ik, uh, ik, ik, ik schijn een beetje te breken, maar goed, uh, waar heeft het mee te maken? Het zit ook een beetje jeugdsentiment uh, in dit nummer. Uh, dat heeft uh, alles uh, te doen dat je met een aftansen uh, wat was het, cassette uh, speler. Uh, met een radiootje erbij. Dan kon je zo'n zo uh, zo cassette kon je er dan in stoppen. En dan was het op een gegeven moment ergens dat wij dan op vakantie gingen. En Dan ging dat ding mee. En dan werd het een bandje van Elton John erin gedaan. En stevast klonk dan dit nummer er... Ja bijna uh, dagelijks uit op het uh, moment dat wij dan op vakantie waren... Uh, ergens in een dorp, een dorp heet dat, Beekbergen. Dus, uh, dus daar doet het mij aan denken. Een beetje, beetje vakantiegevoel kreeg ik erbij. Maar goed, het is melancholisch. Uh, spijt me dat ik dat even zo moet vertellen. Ik uh, brak een beetje, maar goed. Uh, daarvoor, I'm Not Asking for the Moon van uh, Mirjam West. Ik ben ook maar een mens eigenlijk wat dat er gaat. Uh, Mirjam West, uh, die heeft uh, dat liedje geschreven voor... Uh, het zoontje uh, wat zij heeft. Uh, Wiebrun, uh, dat, uh, dat is het, uh, ja, min of meer uh, het, het, het, het jongetje. Maar dat jongetje dat bleek na 2,5 maand oud uh, dat hij uit het niets zware epileptische aanvallen kreeg. En dat was voor uh, Mirjam en haar partner een enorme verdrietige periode, zoals ze dat uh, zelf omschrijft op haar eigen Facebook uh, profiel. Uh, en uh, de aanvallen die gingen door tot hij acht maanden oud was. En dat ze, uiteindelijk uh, hadden ze een medicijn gevonden tegen de epilepsie. Of tenminste in ieder geval dat het een beetje kon onderdrukken. Maar ze hebben wel uh, gemerkt dat het een genetische afwijking is bij dat jongetje. En dat het nooit meer zou uh, leren praten of lopen. Dus dat uh, is dan eigenlijk het, uh, het hele verhaal wat erachter zit. En daar is dat liedje Arm Not Asking for the Moon op uh, gebaseerd. Dus uh, toch wel wat de nodige gevoeligheden hier bij, uh, deze, bij dit uh, programma in uh, deze ochtend. Maar goed, zullen we even wat uh, vrolijkers draaien? Een beetje foute Duitse uh, nummers. Nou ja, Duits talig was het zeker niet. Maar fout was hij in ieder geval zeker wel. More than talking. And you can win if you want. Let's keep on rolling on. Hier is het uh, wel even het uh, moment van de sentiment hoor. Eerlijk gezegd, uh, deze ook. Uh, chic, maar dan niet dit nummer. Maar eerder die andere nummers. De, de klassiekers. Dance, dance, dance. En jouwse, jouwse, jouwse. Dat, dat soort nummers. Maar uh, Chic kwam met uh, dit nummer in de uh, jaren negentig uh, sterk uh, terug. Deed mij denken aan een uh, programma op de donderdagavond tussen 8 en 10. Tegenwoordig uh, mag ik uh, dat uh, nog wel eens uh, doen uh, hier bij deze zender. Maar toen luisterde ik uh, elke keer naar Ferry Maat's Soul Show. Uh, daarvoor hoorde je niemand minder dan uh, Modern Talking en You Can Win If You Want. Maar we hebben natuurlijk nog, uh, nog even het een en ander te verhafstukken voordat we jammer bij gaan halen. Want we draaien nog één nummer en dat is uh, weer van Nederlandse bodem. En dat is dit mooie nummer van onze vriend Michel Ebbe. En dat nummer dat heet A Song for Fall and Darkness.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 I'm mm -hmm. Ma mémoire passait par le vent. Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. Roland l'âme et mes péchés. L'éternité revient rapidement. Tout est fini. Die je er hebt uh, op kunnen horen was uh, Elma plezier. Uh, het nummer dat heet A Song for Fall and Darkness. Uh, het uh, clipje is uh, genomen in de Noord-Franse plaats in Normandië, Fleur, Daar is de clip dan gemaakt. Maar goed, we gaan eens even praten met uh, Jelmer. Want. Even een andere lijn uitproberen uh, op deze mengtafel. Want uh, ik heb hem laten vertellen dat er soms een echootje ergens in zit. Dus misschien dat het uh, nu beter is. Uh, uh, kan je dat uh, misschien ja. bevestigen? Koppie? <laughs> Jammer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, klinkt allemaal goed hoor. Uh, Oké, okay, nou dan is het goed. Ja, nee, want ik. Uh, je, je, zit, ik... Je, zit, uh, je zit niet in een. Uh, in een uh... Oké, Oké, oké. Nee, want uh, ik had gisteren had ik David Molenburg en uh, die beklaagde zich er een klein beetje over van uh, ik hoor weer een echo. Dus uh, ja, dan uh, denk ik, oh, ja. zal ik zal toch eens even een andere lijn uitproberen. Uh, Zoiets. Bubbel, <coughs> die hoorde het ja. zeker dezelfde vraag. Ja, nou ja, goed, uh, nou ja, je had al een deel van het zijn voeten weggemaakt door met uh, de brieven ja. te beginnen. Dus uh, die heb ik heel kort aangestipt hoor. Maar. We hebben het er wel even over gehad. Uh, maar goed, jij uh, hebt natuurlijk weer de, de afgelopen 24 uur een beetje naar het nieuws zitten kijken. Dus ik ja. ga we je vragen wat uh, is daar eigenlijk uh, min of meer uit voortgekomen? Uh, of wat valt je? Ja, ik heb uh, vier items. Uh. Uh, te beginnen even een korte terugblik op uh, Koningsdag gisteren. Mm -hmm. want, uh, die dag lijkt vooralsnog rustig te zijn verlopen voor de politie agenten schreven in het uh, gehele afgelopen weekend uh, 720 boetes uit. Dat was verdeeld over heel Nederland. Uh, maar omdat verderweg de meeste mensen uh, zich goed houden aan de richtlijnen uh, die de overheid uh, heeft uh, opgesteld natuurlijk. Uh, bleven die dat aantal boetes beperkt in vergelijking met andere koningsdagen. Mm -hmm. Een aantal gevallen kan nog wel beter. Veel mensen gaan vanwege het mooie weer een rondje fietsen. Daardoor ontstaan er wel uh, druktes bij uh, bijvoorbeeld verkeerslichten en kruispunten. En het neemt met uh, anderhalve meter tussenruimte uh, is niet altijd gelukt. Uh, dat gaat ook voor de motorrijders die bijvoorbeeld gezamenlijk gaan tanken of ergens uh, langs de weg stoppen. Mm -hmm. Dat viel ook op. Uh, de agenten uh, maakten afgelopen weekend in de regio ook op een aantal plekken uh, een einde aan feestjes in woningen en of tuinen van jongeren. Mm -hmm. Uh, in de meeste gevallen gaven deze mensen wel direct uh, gehoor aan aanwijzingen en was er niet uh, veel gedoe. En uh, dan nog het laatste, op populaire plaatsen waar extra maatregelen genomen uh, zijn om de toestroom van mensen te ontmoedigen uh, bleef het gelukkig ook rustig. De normaal populaire bollenstreek uh, was uh, beperkt toegankelijk en het bleef dan ook uh, uh, rustig op die uh, plekken. Dus toets over uh, dat, uh, over Koningsdag. Ja. Dan uh, vandaag op uh, 28 april bestaan de wapenzangers uh, vier jaar. Ja. Uh, dus dat uh, zou eigenlijk tijd zijn voor een feestje. Maar natuurlijk vanwege alle maatregelen is dat niet uh, mogelijk uh, in uh, een groot evenement of zoiets. Mm -hmm. Maar om toch stil te staan bij het vierjarig bestaan van de zangclub... hebben de leden uh, allemaal vanuit huis een gezamenlijk lied ingezongen... Mm -hmm. En uh, deze, uh, ik heb hem net even geluisterd, het is uh, heel grappig, want iedereen zie je dan zo vanuit uh, hun huis uh, een deel van het liedje meezingen en dat is dan één geheel geworden. Mm -hmm. En uh, het, uh, het hele nummer, uh, ongeveer 3,5 minuut, is uh, te luisteren op uh, de Facebookpagina van de Wapenzangers. Mm -hmm. Dus uh, daar kunt u dan nog uh, luisteren en kijken hoe het uh, geworden is. Ja. Uh, dan nog, uh, op vrijdag 24 april werd bij de seniorenflats in de Lijsterstraat muziek gemaakt door uh, Rutger de Graaf, Hester Tijl en Mark Nassenstein. Mm -hmm. En dat was een welkom uh, afwisseling voor de bewoners, die nu natuurlijk veel thuis zitten en het toch leuk is als ze wat vermaak hebben. Het zonnige weer en de vrolijke mensen zorgen voor een heerlijke middag, schrijft de Sandvoortse Courant. Mm -hmm. uh, Sandvoort heeft veel creatieve inwoners. ...die op deze wijze iets voor een ander kunnen betekenen. Hmm. Dus uh, de oproep die uh, men ook doet is... Uh, ...als je een instrument kunt bespelen of je kunt mooi zingen... Uh, ...ga dan zeker de uitdaging aan om je oudere buren of uh, mensen in je omgeving uh, blij te maken... ...en door een paar nummers te spelen. Daarbij natuurlijk wel te letten op de veiligheid en uh, op afstand het gezellig te hebben met elkaar. Ja, de anderhalve meter moet natuurlijk nog steeds uh, gerespecteerd worden. Ja, zeker. Uh, dan, uh, ja. Ik heb even geteld, het zijn er nu drie, dus ik uh, neem aan dat er nog eentje ja. komt. Ja, we sluiten af met het, uh, het weer van de komende week. Ja. Want we hebben de afgelopen week natuurlijk massaal gehad met de zonnige voorjaarsweken van de laatste tijd. Mm -hmm. uh, gisteren was ook nog een mooie dag, maar vanaf vandaag uh, trekt er al uh, grote wolkenvelden over de regio. En zal ook de wind uh, aantrekken en is er kans op enkele regenbuien. Uh, de komende dagen zullen ook erg wisselvallig zijn en de temperaturen dalen uh, naar een graad of 10 tot 12. Dat is een stuk frisser dan uh, wat we gewend waren natuurlijk de afgelopen weken. Hm. Donderdag uh, kan het zelfs uh, stevig gaan regenen met plaatselijk wat onweersbuien. Maar dan is er toch nog hoop, want uh, in het weekend vanaf vrijdag keert de zon uh, weer terug. En kunnen we in het weekend gaan genieten van temperaturen rond de 20 graden alsnog. Oké, okay. Dus uh, dat was laatste. Je bent dus uh, nog even als uh, weerman uh, bezig geweest met uh, deze. Ja, stand. dat ja. ook nog. <laughs> je ja, nou, uh, ik, ik, ik bent de vak misgelopen, denk ik. Hm? Je bent de vak misgelopen. Ja, <laughs> nou, altijd nog kans. <laughs> goed. Uh, ik, ik spreek je donderdag uh, weer, Jammer. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Goed, uh, dat was uh, jammer. Uh, wij uh, weer verder even met uh, Nederlandstalig werken. En dat is De Liese. En dat, dat nummer dat heet Kleine Dingen. Kijk, hier ben ik. Dit is wat ik heb. Het is niet zoveel. Maar alles wat ik geven kan. Zet dan Gebruik het maar Gebruik het helemaal Ik wacht wel af Beetje bang voor wat me te wachten staat Of misschien Wel anders gaan Toch die twijfel weer is wat ik heb. I'm Met, met dit soort nummers. Maar ik, eh, ik krijg er altijd een Eddie Murphy uh, gehalte bij. Maar dat heeft ook uh, te maken met uh, die, uh, ja, min of meer dat moment in de 48 Hours uh, film. De, de, de, twee keer uh, dat hij dat uh, gedaan heeft. Uh. Uh, maar goed, uh, dat was de uh, police met Roxanne. Uh, we gaan even praten met Joop Berense. Goedemorgen. Goedemorgen ja. ik zeg er nog even bij. Hij is uh, wel wethouder. Uh, want we hebben uh, natuurlijk uh, weer even wat, uh, wat zaken die, uh, die naar buiten zijn gekomen. Um, een ervan was uh, het duurzaam afvalbeheerplan. Um, in deze tijden um, is dat denk ik wel belangrijk of niet? Nou, het is sowieso belangrijk natuurlijk. <laughs> ja. En uh, ongeacht de tijd, denk ik, uh, uh, waarin we zitten, ja, we zitten nu eenmaal uh, zeg maar met het coronaprobleem. Uh, ja, dat uh, zeg maar de de aandacht daarop natuurlijk uh, gevestigd is. Uh -huh. Alleen, ja, uh, we zijn al een jaar bezig met de voorbereidingen voor het uh, voor plan. En uh, we stonden eigenlijk al uh, twee maanden geleden uh, ja, op het punt om het uit te rollen. We hadden nog even gezegd van nou dat gaan we wachten tot uh, na, de, uh, na de Formule 1. Uh -huh. uh, uh, maar ja, we hebben toch gezegd van uh, ja. Uh, het is ook een beetje business as usual, dus dit moet eigenlijk toch wel doorgaan. Dus vandaar dat we gewoon nu toch maar besloten hebben. Om de brieven uit te sturen en mensen alvast op de hoogte te gaan stellen van uh, wat we gaan doen. Ja, ja, uh, ja. Normaal zouden we dat uh, zeg maar, ook met allerlei informatiesessies uh, doen. Dus we zijn nog even aan het worstelen natuurlijk van hoe we zoveel mogelijk onze inwoners meenemen mm -hmm. uh, in, dit, uh, in dit gebeuren. Nou, ik denk dat we dat uh, in ieder geval uh, ja, proberen, in ieder geval zo goed mogelijk te communiceren. Mm -hmm. Maar dat is iets lastiger dan dat we zeg maar, de mensen bij elkaar kunnen roepen. Dat, ja. is, wel, dat, is, dat is duidelijk. Ja, maar die, die, die communicatie die, die stond ook eigenlijk meer of meer in de brief die je gestuurd hebt naar de gemeenteraad dat dat wel een belangrijk onderdeel is. Hè? Dat, het, dat er dus gewoon wat met de, de reacties wat wordt gedaan. Nou ja, dat is, kijk het is natuurlijk... Het doel is op, op zichzelf natuurlijk duidelijk. Hè? Mm -hmm. het, we willen de hoeveelheid restafval willen we behoorlijk verminderen. Mm -hmm. Uh, dat kan, uh, daar zijn een aantal maatregelen voor nodig en daar hebben we natuurlijk de hulp uh, van, uh, van iedere inwoner van Zandvoort hebben we, uh, nodig om uh, zeg maar, ja, het afval goed te scheiden uh, en, en, en, en er mee te werken en meten, ja, bij te dragen aan, uh, aan de vermindering van die hoeveelheid restafval. Ja, uh, wat levert het eigenlijk op? Nou, het levert in ieder geval op een heleboel uh, uh, milieuschadevermindering. Uh, uh, mm -hmm. zeg maar, uh, vroeger zeiden we van afval is afval, daar mm -hmm. doen we niks meer mee. Maar uh, de gedachte tegenwoordig is natuurlijk, en terecht, uh, afval bevat ook heel veel grondstoffen waar we nog heel veel mee, uh, mee, mee kunnen doen. Mm -hmm. uh, alles wat we weggooien aan plastic, dat kan weer hergebruikt worden. Daar maken we tuinstoelen van of uh, vuilcontainers of uh, nou, noem maar op. Hè? Mm -hmm. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, uh, voor papier en karton, uh, voor uh, glaswerk uh, en dat soort zaken. Dus uh, het zijn grondstoffen uh, die vertegenwoordigen nog, uh, nog heel veel waarde. Mm. En uh, ja, we werken er gewoon uh, met elkaar aan, uh, aan, aan mee dat, het, uh, zeg maar, uh, dat we minder zeg maar, nieuwe grondstoffen hoeven te gebruiken voor, uh, voor uh, dit soort zaken. Ja, uh, het tweede ding wat, ik, uh, wat, wat mij opviel, uh, was het uh, succes ik, uh, van, van de gemeentelijke zorgpolis. Er uh, zit ook een kleine uh, persoonlijke noot in. Want ik uh, ben ja. ook iemand met, uh, nou ja, als je mijn uh, broekzakken leeg haalt, uh, dan komt er nog wel ergens een knaak uitrollen. rollen. Uh, ik uh, maak gebruik van die gemeentelijke zorgpolis. Ik heb een Zandvoort pas, maar dat schijnt uh, nogal uh, aardig uh, succesvol uh, te zijn. Ja, nou, allereerst, ja, van die knaak heb je niet zoveel meer. <lacht> <Ja. laughs> dus, dus ik hoop dat het dan een muntstuk is van 2 euro. Dan kun je er nog wat meer mee als met die knaak. Maar ja, ja. Uh, nee, het is. Het is uh, ik denk dat het een, een, een goed iets is van wat wij zeg maar. Uh, mensen die uh, wat dat betreft toch een beetje in de hoek zitten waar uh, de klappen vallen mm -hmm. uh, die het sociaal allemaal wat minder hebben, dat we die op dit moment uh, zeg maar, met die zorgpolis gewoon op een goede manier ondersteunen. Ja. Dat betekent dat ja. uh, zeg maar, uh, dat er uh, aan de voorkant in ieder geval zorg die anders misschien gemeden zou worden dat die uh, dat die niet gewoon uh, opgepakt wordt. Hè? Iemand kan gewoon uh, ja de medicijnen halen uh, die die nodig heeft. Dat uh, wordt allemaal uh, gedekt ook omdat het eigen risico in feite dan uh, voor rekening van de gemeente komt. Dus in die zin uh, is er geen enkele reden meer voor iemand die gewoon ziek is ja. uh, die naar de dokter toe moet uh, die medicijnen nodig heeft, om dat gewoon niet te gaan doen. Nee. En dat is op de lange termijn eh, denken wij is dat een is dat een voordeel, want mensen die zeg maar in eerste instantie zorg mijden en daarna met veel serieuzere klachten dan toch uiteindelijk. Bij een dochter of bij een specialist terechtkomen, of extra medicijnen nodig hebben, wat dat ja. betreft. dan is het waarschijnlijk veel duurder. Ja, uh, is er ook, uh, ligt het een beetje besloten dat het een beetje een slachtoffer is van het eigen succes. Want uh, ik, ik lees ook iets dat er uh, nog iets uh, moet worden nagedacht over de bekostiging in de toekomstige periode voor dit uh, verhaal. Ja, uh, dat, dat is natuurlijk. Uh, dat, dat, dat is een... Dat is nu eenmaal zo, hè? Ja, ja. Van, uh, ja uh, Als je het zo wil zeggen, van het is uh, ja, slachtoffer van het eigen succes. Mm -hmm. ja, ja, dat is ook zo. Alleen de vraag is gewoon: van is het op ons dat waard, ja of nee? En daarom is duidelijk het antwoord, wat mij betreft, in ieder geval: ja, mm -hmm. dat is het ons waard. Uh, ook al wat ik net zei, van als je dat kijkt op, bekijkt op de lange termijn, dan zou het veel duurder kunnen zijn mm -hmm. uh, voor de gemeenschap uh, om, uh, om, om, zeg maar, uh, zaken dan uh, te repareren die je op voorhand, uh, zeg maar, uh, goed op. Ja, al, al, het probleem is altijd in dit soort ja, zaken: ja, van als ja. je aan de voorkant kijkt van wat het kost, uh, dan, uh, dan maakt iedereen zich daar zorgen over. Maar alleen als je achteraf het moet gaan repareren, dan uh, zegt iedereen van ja, nou ja, dat zijn logische kosten en dan maakt eigenlijk niemand zich meer uh, zozeer zorgen over van, uh, hoe dat betaald zou moeten worden. Ja. Dat zie je in het bedrijfsleven en dat zie je in dit geval, zie je dat ook. Heeft, zijn dat eigenlijk de maatschappelijke kosten waar je het dan over hebt? Dat zijn dan uiteindelijk worden dat de maatschappelijke kosten. Want kijk, op ja. het moment dat iemand gewoon echt ziek is en echt naar een specialist toe moet ja. en hulp nodig heeft en het zelf niet kan betalen, dan komt dat linksom of rechtsom komt het gewoon natuurlijk toch uh, weer bij de maatschappij terecht. Want als ja. iemand gewoon zijn ziektekostenverzekering niet betaalt, dan komt hij op een gegeven moment bij het CRK terecht. Uh -huh. Of hij komt uiteindelijk bij het judiciëlireuur terecht. Uh -huh. Dan worden er meestal nog opslagen opgezet. Op, op, op, op Want dat, dat is dan helaas wel zoals het werkt in de. Uh -huh de overheid hè, van eh, zeg maar ja ik zeg wel de overheid zelf is eh, vaak de grootste veroorzaker van van van, van, van schuldenpositie ja. eh, nou, wij willen zoveel mogelijk proberen om mensen daaruit te houden en eh, vandaar dat ik blij ben in ieder geval met deze met deze ziektepolis en de ontwikkeling daarvan Goed, ik uh, hartelijk dank even voor uh, de uitleg uh, van uh, deze twee uh, dingen, want dat uh, viel mij op. Dus ik denk, ja, dan uh, vind ik het ook wel uh, logisch uh, dat ik uh, de wethouder dan eventjes in de, in de uitzending haal uh, hierover. Ja. ja, geen probleem. Goed, uh, ik zou zeggen, ga verder met uh, de vergadering en uh, graag tot een andere keer. Ik uh, ga verder met de vergadering en ik zou tegen iedereen zeggen, blijf gezond. Ja, uh, hetzelfde. Ja, oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Goed, dat was uh, Joop Beretsen uh, door met de muziek. En dat uh, moet ik eventjes uh, kijken hoor. Want, uh, oh ja, wacht even, ik heb hier wat, uh, wat staan. Want dit uh, kwam uit uh, de magische vingers uh, van Marcus van Dam uh, vandaan. Uh, ook altijd wel even bijzonder geweest. Want uh, we hebben ook gewoon eigen producties. Wel, de muzikant heeft het geproduceerd. Maar wij hebben het uh, geluid dan uh, erbij bedacht. Southbound met Ruvarda. En dat nummer dat heet Veathers. in dan. that I'm Ja, ja, ja. Alsof het echt is en alsof we er uh, nog steeds uh, bijstand te kloppen. Marcus en ik. Uh, Rufarda was dat. Uh, voluit heet zij Ruvayda Abu Abutaleb. Dan wordt meteen de vraag gesteld: is zij de dochter van? Jawel, ik heb uh, een neus uh, kennelijk voor uh, dit soort mensen. Want uh, we hadden ook uh, Daisy Ducro niet een, een tijd geleden... ook hier uh, eventjes tussendoor gedraaid. En zij is inderdaad de dochter van, inderdaad, van die uh, wieleranalist. Uh, bracht de tijd op uh, vijf voor elf. En dat betekent dat ik er nog eentje doe. En dat is... Daar zit een hele mooie lijn in. Een mooie tekst van Adele en Skyfall. Spreek je straks aan de andere kant van 11 uur.